Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. In Pernis bij voorzorgen hun ramen en deuren gesloten houden. Het is niet duidelijk of er nog mensen zijn in het huis waar het lek ontstond. De gasleiding is inmiddels afgesloten. Volgens RTV Rijmond is het gaslek ontstaan doordat een verwarde man de gasleiding in zijn huis heeft doorgesneden. De gemeente Amsterdam gaat twee beruchte probleemgezinnen uit hun huis in de Diamantbuurt zetten. De families zijn verwikkeld in jarenlange veten die ze op straat uitvechten. Twee zoons uit één gezin zitten inmiddels in de gevangenis. Nu moeten beide families hun passende woning in een andere buurt accepteren, anders worden ze voor de rechter gesleept. De Nederlandse vakbond pluimveehouders wil een landelijke ophokplicht. Aanleiding is de uitbraak van vogelgriep in de Noordoostpolder. Het is de derde uitbraak in Nederland in de afgelopen drie maanden. Staatssecretaris Bleker laat onderzoeken of er een verband is tussen vrije uitloop en de vogelgriep. Maar in afwachting van de resultaten moet er volgens de vakbond een ophokplicht komen. In de Afghaanse provincie Logar zijn bij een aanslag op een ziekenhuis tientallen doden gevallen. Sommige bronnen spreken van 20 doden, andere van 35. Tientallen mensen raakten gewond. De Taliban zeggen dat ze niet achter de aanslag zitten. Volgens een woordvoerder vallen de strijders nooit ziekenhuizen aan. Tennisser Robin Hazen heeft tijdens zijn derde ronde partij op Wimbledon opgegeven. De Nederlander had te veel last van zijn knieën en zijn rug. Hazen speelde tegen de als tiende geplaatste Amerikaan Marty Fish en stond 2-1 in sets achter. Voor Hazen was het de eerste keer dat hij in de derde ronde van Wimbledon stond. Het weer. Vanavond valt er in het noorden en oosten nog af en toe regen. Vanuit het zuidwesten wordt het op steeds meer plekken droog. Morgen start de dag bewolkt, maar de zon begint steeds, breekt steeds beter door. Door 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Dit, was Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad een file op de A12 Den Haag-Arnhem bij Bunning 2 kilometer. En nog een korte file op de ring van Rotterdam, de A20, naar Gouda na een ongeluk bij het Kleinpolderplein 2 kilometer. Maar die file begint al op te lossen. Tot zover de verkeersinfo. In Circus zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je le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 Oh, twee jaar geleden overleden Michael Jackson en Bad. Goedemiddag en uh, welkom bij een nieuwe Entertainment View voor deze zaterdag 25 juli 2011 oh. Roy, goedemiddag Goedemiddag Aldo, goedemiddag Goedemiddag jullie Zo, jij bent Yo, yo, yo Ik ga je helpen hoe gaat het jongens? Hij gaat jou poeien dat. Ja, hoe gaat me? het jongens? Ja goed, Miauw. Ja goed, nou ja, ik ben groot fan van Michael Jackson, dat weten jullie ja. Ja. Dus ik denk, ik moet gewoon even starten met die Michael Jackson plaat, Want het is al uh, twee jaar geleden dat hij is overleden Twee jaar hè 25 oh, ja. juni 2009 En ik weet er nog maar goed waar ik was en uh, hoe het ging Ik zat gewoon thuis, te hoorde ik het En het was live op CNN, werd het uitgezonden Er was een helikopter boven zijn huis En ik kon ze dat huis filmen oh, En wacht op een, uh, op een ambulance, of dat soort dingen Ja, ja, ja En ze die is tegen Stormloop gegaan op zijn, uh, zijn muziekmateriaal. Niet zo gek natuurlijk Nee, dat was helemaal uitgekocht toen, hè? Ja, alles. De hitlijst stond helemaal vol met Michael Jackson. En terecht, en terecht. Hé, hey, ik wil even openen met een uh, apart onderzoekje. Vorige week ook gedaan. Dus ik denk dat is misschien wel leuk. Voeren jullie wel eens duiven? Ja. Uh, toen ik klein was. Een klein jongetje. Ja, een ik doe steeds, jongetje. hoor. Als ik dan een broodje zit te eten hier op het uh, Raadhuisplein. Op zo'n bankje tussen de ouderen. Want uh, daar zitten hangouderen altijd, hè. Maar uh, dan uh, komen ze komen er van die duiven en uh, ze stroken af en toe wel een beetje een stukje brood op de grond. Maar wat dan? Vertel. Nou ja, uit een onderzoek is gebleken, want een, uh, als je duiven voert, dan heb je een grote kans dat je telkens dezelfde duiven ziet. Want uit zo'n onderzoek is namelijk gebleken dat duiven mensen lijken te herkennen. Ze kunnen een onderscheid maken uit mensen die hun voeren en mensen die hun wegjagen. Volgens Franse onderzoekers hebben de vogels dit geleerd om sneller aan eten te kunnen komen. Ja, vandaar ik ook even ondergepoepen, die vogels. <laughs> ze hebben gewoon schijt aan je. Ja. Net als die meel, hè? Net ja. als die meel. Net, ja. zo, net zo irritant. Hé, hey, wat gaan we in deze uitzending doen? Nou sowieso hebben we natuurlijk popstar Henry hè, Met zijn showbiz -news. Wat heeft hij nou weer uit showbiz gevonden Wat er allemaal wat te doen is Dat horen we natuurlijk allemaal Ik denk dat hij het ook wel over Patty Brad gaat hebben natuurlijk, het, De drie diva's gaan een, ja. Uh, ja, gaan een speciaal programma doen En daar zoeken ze mensen voor Dus hij zou er vast wel over hebben uh, Verder uh, hebben we natuurlijk uh, Zandvoort culinair. Wij brengen natuurlijk het laatste verslag van Zandvoort culinair Op het Gasterdsplein We gaan daar niet twee uur langer voor uitzenden Maakt nu niet druk <laughs> Gewoon tot 7 uur. Gewoon vandaag tot 7 uur. Maar we gaan in ieder geval even kijken wat er allemaal te doen is bij Zandvoort Culinair. En uh, verder proberen we ook nog Javi Escalera te bellen. Of Gabi Escalera eigenlijk. Want het is een Spaanse, Spaanse naam. Dus uh, Gabi. Die gaan we eventjes uh, proberen te bellen. Want die treedt zo meteen op in het wapen van Zandvoort vanaf 6 uur. Dus uh, ja, heel veel te doen. Hier in Zandvoort ook uh, dit weekend. En uh, Zandvoort Cuisineer is wederom gisteren alweer een succes. Het is lekker druk. En uh, hopelijk uh, gaat het ondanks het, uh, het weer het, uh, vandaag ook weer gezellig worden. Um, Ter informatie voor de mensen. Um, als u uh, daar een hapje wil eten, kan u scharrenkoppen kopen. Scharrenkoppen kosten een euro per stuk. Uh, je koopt ze in een bakje van tien scharrenkoppen bij elkaar. Dus dat is net een maaltijd. En, en dat is dan 10 euro. 10 euro. Hé, hey, we kunnen tellen. We kunnen het ka ching, tellen. Ka -ching, ka -ching ting, ting. Weer heel veel geld verdienen. Ja, ondertussen CFM wel een beetje afgeschermd van ja. het screen, Ja, dat vind over. ik wel Hedden. jammer, want dat we zien helemaal niets. Ja, konden we nog wel wat zien op het plein en het, het verslag doen vanaf het plein door het raam, hè? En ja. nou, nu kan dat niet meer. Het lijkt net dat, dat er een lijk achter het scherm ligt. Ik ja, vind allemaal, het al echt... allemaal hekken met een het wit spul. Het is een zo'n open evenement. Het lijkt wel gesloten, weet je. En ja. ik vind dat een uh, kwalijke zaak. Maar het zou best kunnen door de wind en door de regen. Dat ze het daarom doen. Ja, nou, ik denk dat er wel andere redenen zijn. Maar in ieder geval, uh, ik vind het een kwalijke zaak dat, uh, dat er schermen staan. En uh, overal eigenlijk omheen. Het, uh, het is een afgeschermd evenement. Dat vind het jammer. Oké, okay. nou ja, laten we beginnen. Goedemiddag, Entertainment for You. Hey yo. We won't play another song until we're damn good and ready. Okay, we're ready. Five, four, three, two, one. This is the FM Zone Fort.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 Sato. En ik leef niet meer voor jou. Ja, en Zandvoort culinair is weer losgebarsten hier in Zandvoort. Gisteren al een heel mooi zonnig dagje. Vandaag bewolkt, maar het is toch nu droog. En uh, of het nou verder gaat regenen, dat hopen we natuurlijk niet voor het mooie weer. En dat hopen we ook niet voor de, onze zanger die er zo meteen op gaat treden. Om 6 uur gaat zijn optreden beginnen. En dan heb ik het over niemand minder dan Javi Escalera. Javi, goedemiddag. Goedemiddag, Roy. Hallo, luisteraars. Hi. Jij bent onderweg naar Zandvoort. Ja, zeker. Ik ben onderweg naar Zandvoort. Ik ben er bijna. En uh, we gaan er een gezellige optreden van maken. Ja, want je gaat in, in, in het wapen optreden. Ja. Vanaf 6 ja. uur. En uh, ja, wat ga je zingen voor ons vandaag? Oh, ik ga, ik ga van alles zingen. En uh, ja, voornamelijk heel veel spaans. Uiteraard jij en ik. Ehm... Um, een singeltje en uh, ja, heel veel Spaanse jipse kindjes waar de mensen mij van kennen en uh, een beetje zonnetje, een zonnetje oproepen met wat, uh, wat Spaanse muziek, uh, dat wel leuk denk ik. Ja en dat allemaal akoestisch, zonder versterking, gewoon bam. Gewoon akoestisch inderdaad en uh, ja, lekkere mensen een, een feestje geven, hè, omdat dat, dat verdienen ze. En, uh, het werkt hartstikke goed, Akoestisch is hartstikke leuk. En het mooie is van akoestisch dat je ook uh, een beetje af kan wijken. Hè? Want ik bedoel, met orkest dan zit, zit je gewoon vast aan een bepaald schema. En akoestisch kun je gewoon ja, een liedje langer maken, korter. Je kan het er vrij net zo vaak herhalen uh, als je zelf je wilt. En uh, ja, het, het werkt hartstikke leuk. Ja, ja, ja. ja. Nou super. Ja, in ieder geval nogmaals, om 6 uur ga jij beginnen met je optreden bij Zandvoort Culinair bij het Wapen van Zandvoort, op het terras. Dus uh, we gaan het zonnetje inderdaad oproepen en dat moet een gezellige boel worden. Ja, absoluut. We gaan, we gaan er een gezellige boel van maken. Absoluut. Dat, dat is belangrijk, altijd. Hey Javi, bedankt voor je tijd. We zien je zo meteen. En uh, wij gaan even je plaat draaien. Oké, okay, tot zou iedereen komen, hè? Ja, dat is heel belangrijk. Iedereen moet komen naar het gastensplein. Dankjewel, Javi. Hoi! Doei doei. Hoi! Ik ben gelukkig sinds ik jou heb leren kennen. Al aan zoveel passie moest ik je zijn make a difference tonight Another day pretending I don't think I'll ever survive In over my head. Ooh. Een van de betere van Kane. In over my head. Wat loop je te lachen, jongen? Nee, dat. Jij gaat vindt niet... mijn mooie gezang niet mooi? <laughs> dat uh, ga ik niet. Uh, ah, wel? <laughs> juist daarom lach ik juist. <laughs> <laughs> ja. Maar mijn uh, microfoon klinkt niet heel goed aan. Nee, dat zei ik net ook al. Dat ligt aan je stem. Ah! Uh, dat oh, is dood. Ja. <laughs> Jammer weer. Hey, uh, miau, vorige week. Miau. Miau. Vorige week. hadden ja, wij Sasje Brouwers in de uitzendingen. Ja, het was een hele leuke uitzending. Ze was ja. erg gezellig. En we hebben een, uh, tijd gepraat over haar carrière en natuurlijk over haar nieuwe single. Ja, maar. En uh, mevrouw Twitter, hè? We... Mevrouw Twitter, ja. ja ik volg nu een week. En de... echt wat te berichten. Jeetje, jeetje. Het gaat reestelijk Maar we hebben iets leuks te melden. Kortel. Ze staat in de top 100! Hey! hey. Ja, op, is, uh, ze is binnengekomen op 96. En, ehm. Um, en oké, okay, dat is nog wel hoog in de top 100, maar we geven het een kans. En we gaan nu gewoon thuis op de hoogte houden hoe, uh, hoe het verder gaat met haar hitje. Hè? Want uh, het is echt wel een zomers plaatje. In ieder geval, hij wordt flink gedraaid op Sterren.nl en TV Oranje. Ja, ja, ja. En Radio NL draait hem ook volop, want ze blijft in die dag op 5 zitten. Dus dat is heel erg goed. Je bent de liefde van mijn leven. Dat is haar nieuwe single. En wij gaan natuurlijk eventjes draaien hier op CFM Zandvoort, het lekkerste station van uw regio. de zomer van ZFM ZFM Zandvoort. en 106.9 FM ZFM Fools like Jagger. I've got them balloons Maroon 5, Christina Aguilera hebben elkaar ontmoet tijdens The Voice of America. Beiden zitten in de jury. En hebben samen een nieuw nummer opgenomen: uh, Moves Like Jacker. Dat natuurlijk slaat op welke jacker? Geen idee. De zanger van de Rolling Stones, natuurlijk. Oh. Aan de telefoon: Roy van Buren en Roy, jij staat nu in het dorp, hè? Ja, ik sta nu in het, uh, op het Gaggasplein uh, bij Santos Culinair, natuurlijk. En uh, ja, altijd een heel erg uh, gezellig en druk bezocht evenement. En uh, je merkt nu al, door het weer denk ik ook wel, dat het wel uh, ietsje rustiger is dan gisteren. En uh, gisteren was het veel drukker, natuurlijk. Het was ook hartstikke mooi weer. Maar morgen wordt het natuurlijk ook weer hartstikke mooi weer. Dus dat komt helemaal goed hoor. Maar ik denk ook dat mensen wel gaan komen. En dat ze wel even op hun buibaradertje kijken. Van komt er uh, uh, regen en zand of niet? En dat ze dan rond die tijd gewoon komen en lekker het, uh, hun eten weer gaan eten en een drankje gaan doen. Dat uh, kan ik uh, wel zeggen. Uh, ja, er is echt van alles uh, te doen. Uh, op uh, op culinair gebied natuurlijk. Uh, de Albatros is er. Uh, uh, Holland Casino is er, uh, Het Wapen van Zandvoort, MMX, Café Anders, uh, Bies, uh, Ries Azee, uh, Thomas Bar Piri Piri bijvoorbeeld, uh, Piroxenia, uh, uh, ja. en het is al veel om op te doen eigenlijk, uh, Laura en Hardy is er, The Link, Cholo Chocoladehuis Wilms staat er, Café Alex, Chin Chin, Sheilas net, uh, dus heel veel uh, ja, heel veel uh, in ieder geval uh, culinaire bedrijven, om het zo maar even te noemen. Een drankje, een hapje en alles kan je hier halen op het uh, gastheidsplein tijdens het culinaire zandvoort. Uh, ondertussen ga ik ook wel even kijken wat de wat speciale en succesvolle tenten zijn op dit moment, in, uh, hier op het gastheidsplein. Je hebt sowieso ijscoffietje wat je kan uh, drinken. Uh, dus, uh, ja, dat is wel bekend bij Starbucks bijvoorbeeld. Bij ijskoffie halen. Maar deze is weer net iets anders. Dus het is zeker de uh, moeite uh, waard. En uh, ja, je gamma van de grill zijn natuurlijk altijd populair. Niet alleen omdat het in het winstje van voor Kessel zit. Maar ook omdat het uh, gewoon... Uh, ...van lekker om te eten is. En wat ook misschien wel een heel leuk dingetje is om te vertellen... ...ik ben hier gisteren ook geweest en uh, ik heb al wat een en ander gegeten... ...wat ik een heel origineel idee vind, zijn de Hollandse happa's. Niet okay. de Hollandse papa's, maar de Hollandse happa's. Die zijn te verkrijgen bij het van Wapenverdampboord... ...is gewoon een lekker simpel bordje Holland eten. En dat houdt in gewoon kleine dingetjes. Een plakje worst, een plakje kaas, dus een beetje salade een granalen kroketje. Uh, het is er allemaal zoveel op te noemen in ieder geval. Het, het is gewoon een heel erg leuk origineel concept. concept de Hollandse Happa. Lekker hoor. Wil je weten wat het is, ga gewoon naar de Wapensland. Daar kan je dat eten. Uh, verder uh, is er natuurlijk heerlijke, gewoon normale uh, muziek. Middel op het plein, overal staan bochtjes. Het is gewoon net als elk jaar gewoon gezellig. van het culinaire. Alleen nu nog even wat minder druk. Maar ik denk dat het, uh, dat het helemaal wel goed komt. Hey, tot hoe laat duurt het vanavond? Zandvoort uh, Pionair duurt van dag tot... Eh, ...de vijfde tussendag, zaterdag. Tot half elf. Dus okay. je kunt ook half elf lekker wezen, lekker eten, lekker drinken. Hetzelfde. En morgen is het natuurlijk ook weer vanaf ja. drie uur tot half tien. Dus uh, morgen is het tot half tien. En uh, ja, gewoon over drie uur tot half tien... ...kan je ook weer lekker aan de bak om lekker je buiten rond te eten. Hé, hey, wij hebben wel zien in een lekkere Nederlandse hap, hoor. Ja. <laughs> Dan, ja, Dan moet je naar het Wapen van Zandvoort... En natuurlijk ook de welbekende Varkoppen kopen en dan kan je gewoon al halen. <laughs> Oké okay, Roy, dankjewel. We spreken je straks ja, nog even. Ja, je, Rudy. Hé, <laughs> hey, we spreken je. Oké. Okay. Hoi. Nieuwe muziek nu, de nieuwe van de Party Rock Anthem. Je kent ze natuurlijk. Dat is natuurlijk van Aldo. Sorry? Party ja, Rock wel. Anthem. Hebben een nieuw album uitgebracht? Ja hoor. We Moet je je helpen? Ja, doe maar even. Vaar, of Elm uh, Zeg maar. En die hebben een nieuw album uitgebracht, sorry for Party Rockin'. Het is de nieuwe single Champagne Showers. Champagne Showers. in the club, we up champagne Champagne in the club, we light it up 80 hour, 80 hour. Let the party rock. Everybody just dance up We came to party, party rock, rock. Splash so them peas like Mardi Gras oh. They call me Red Blue I walk in the club with a bottle or two Shake it, spray it on a body or two No walk out, out the party body with a hell of a two oh. I'm gonna get you wet I'm gonna make you sweat A night you won't forget Well, we light it up, 80 hour, 80 hour, 80 hour Let the party ride Boom, guess who stepped in the room? Sky blue, red full and gold Kita, butter I got rum from on Noon And it's about to be a champagne muscle Baby girl, you look legit Come to my table and take a sip Open wide cause we're spraying it 56 bottles ain't paid for shit I'm gonna get you wet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 Champagne showers. Champagne showers. pop, poppin' in the club. We light it up. A hour, a hour. Eight hour. All your people, now I want you to grab your bottles, your bottles, put them up in the, in the air. Now shake, shake, shake that bottle and make it.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 It's a good time I'm having a ball Don't stop me now If you want to have a good time all right. Just give me a call Don't stop don't me, call me now good time. Yeah. Don't stop yes. me now Don't stop me now I don't want to stop at all na na na Lekker meegezongen, Queen, Orde en Don't Stop Me Now. All day, all night, all day, all night, all day. All night. All night. What the fuck? Heel bekend nummer natuurlijk, Sac Noël en Loka People. Misschien wel de zomerhit van 2011. Zo wordt er door verschillende mensen een uh, versie van gemaakt. Brit, wel bekend van echte meisjes in de gym. En van uh, Take Me Out ook. Take Me Out natuurlijk. Heeft haar eigen versie erop gemaakt. Nou, daar doen we een klein stukje van. Dag in... zag, dacht ik echt meteen, fucking vet, fucking vet, dag in, dag uit, dag in, dag uit, FIFA la fiesta, ik hou van de feestje. ik dacht die meisjes, lachen man, gezellig, Weet je beetje borstneegs versieren? <lacht> maar ja, je hebt hier deze eens een boot af, toch maar een miljoen gewonnen. Nou, no. fucking vet. Dat is dus een versie van Brit, maar er zijn nog meer versies. Waaronder die van Ruud de Wiel. Die heeft hem uh, in Nederlands laten maken. Oh jee. Oh meid. Oh jee. Oh meid. Oh jee. Oh meid. Oh, meid. oh meid. What the fuck? Dat is een vet romantische Jelten. Dus ik hem tongen en alles als bedankje Roept hij de naam van zijn vrouw Oh jee Oh meid Oh jee oh, oh, oh meid Viva de chorizo Viva de poncho Viva de nacho Viva de arribado Dus ik wil Johnny Met Johnny Johnny. Die gast is niet goed in de kop. Kop, kop Zo zijn er dus meerdere versies Allemaal te vinden op uh, YouTube Natuurlijk En um, ja, ik, langzaam het komen natuurlijk steeds meer Dat heb je altijd gehad, ook met um, Vorig jaar die zomerhit uh, Na na na Amerikaan, hoe heet het ook weer? Uh, uh, apa, uh, papa Amerikaan. Ja, die, had je precies hetzelfde ja. Leuk nummer, we gaan hem even draaien Sakt nou wel, zomerhit 2011 Dit is Loka People All day, all night All day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 All night, all day, all night. all night, all night. Viva la fiesta, viva la, fiesta. Viva la noche, viva los DJs. DJ. I couldn't believe that I, I was leaving, leaving. So, so I called I my friend call Johnny. Johnny and I said and to, to him, Johnny. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck?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 La fiesta. La fiesta. FIFA, la, FIFA noche. la noche FIFA la noche FIFA los dice what the fuck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 Fuck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 In your. Zijn we terug met de tweede uur van Entertainment View. En we gaan uh, onder andere even bellen met popstar Henry. Wat is er gebeurd op Showbiz nieuwsgebied? Dat later. Nu eerst door met nieuwe muziek. De nieuwe van Jaap Reesema. Ik heb zijn nieuw album gekocht, Changing Man. Heel goed album. En het eerste liedje die erop staat. Heet toevallig ook Changing Man. Ja.